met het NOS-journaal. Marco Kroon, de militair, die is onderscheiden met de orde. Zegt dat hij een stroomstootwapen heeft gehad. Maar het is in zijn ogen geen wapen, maar meer een gadget. Voor de rechtbank in Arnhem zei Kroon dat hij het stroomstootwapen in zijn café had liggen om zijn personeel te beschermen. De militair blijft ontkennen dat hij drugs in bezit heeft gehad. In de jemenitische stad Taiz heeft de politie het vuur geopend op betogers. Ziekenhuisbronnen spreken van zeker vijf doden. Betogers waren op weg naar het centrale plein in de stad toen ze vanaf de daken van gebouwen werden beschoten, melden ooggetuigen. Vannacht greep de oproerpolitie ook hard in bij een protest in Hudaida, een stad aan de Rode Zee. Meer dan 400 betogers raakten gewond. De demonstranten eisen het vertrek van president Saleh. In het noorden van Afghanistan zijn twee Amerikaanse militairen doodgeschoten door een man in een uniform van de Afghaanse grenspolitie. Schutter is voortvluchtig. De incident gebeurde bij een controlepost in de provincie Faryab. Er zijn de laatste tijd al meer doden gevallen bij aanvallen van Afghaanse agenten of militairen die zich tegen hun westerse bondgenoten keerden. In sommige gevallen claimden de taliban de verantwoordelijkheid. In de zaak rond de twee meisjes uit Maastricht die in Parijs worden vermist... ...zegt de politie dat er geen reden is om te denken aan een misdrijf. Waarom daarvoor geen aanleiding is, wil de politie niet zeggen. De meisjes waren vorige week op schoolreis in Parijs en worden sinds vrijdagmiddag vermist. Ze kwamen niet opdagen op een afgesproken plaats in de stad. Het weer, eerst nog zonnig, in de middag neemt de bewolking toe en valt er in het oosten mogelijk een bui. Het wordt 11 graden aan zee tot 15 in het zuidoosten...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 Che weet so di ik het dan moet ik het niet doen. Als Als And let's feel the moves, DJ. Gonna turn this house around.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 It's easy but still There's a road going Remember this. I'm not invincible. I'm not invincible. We're not invincible. We're only, people. We're only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 His name. van Zandvoort op 106.9. Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jou.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 it goes and you ain't right for sure you turned your back on love for the last time it won't take much longer